Onderhandelaar Ab Klink zal vervangen worden door iemand anders, maar hij blijft wel in de fractie. Dat is het voorstel dat op dit moment op tafel ligt in de CDA-fractie. De hele afgelopen avond is er bemiddeld tussen drie dissidenten, onder wie Klink en de rest van de CDA-kamerleden. De dissidenten hebben grote inhoudelijke bezwaren tegen de PVV. Hun steun is onontbeerlijk om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Volgens het voorstel dat nu besproken wordt krijgen de drie uitgebreide mogelijkheid om kritiek te uiten als er een onderhandelingsakkoord is. Het congres van het CDA moet daarna nog ja zeggen.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 Hamas is fel tegen de vredesonderhandelingen die komende dag in Washington worden hervat. De Amerikanen hopen binnen een jaar een akkoord te bereiken over een twee-staten-oplossing. Een soeverein Palestina en een veilig Israël. In de buurt van de jachthaven in het Zuid-Hollandse strijn sas is vanmiddag een voet gevonden. Honden vonden het lichaam stil in het water. De HV is door de politie afgesloten. Het KLPD gaat de komende dag met sonarapparatuur het water doorzoeken. Totdat het onderzoek in het water is afgerond, blijft de jachthaven in Strijensas aan het Hollands Diep gesloten. In Argentinië hebben de Nederlandse hockeyvrouwen hun tweede wedstrijd op het WK gewonnen. De hockeysters versloegen in Rosario, Nieuw-Zeeland met 7-3. Met zes punten deelt Nederland de leiding in groep A met Australië. Het weer. Vannacht kan een hier en daar mist ontstaan. Morgen is het wisselend bewolkt met in het westen meer zon en in het oosten kans op een buitje. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS. -jus. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, zee. Zandvoort. En ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 You think you're messing with